Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Eén van de verdachten van de aanslag op het weekblad Panorama vorig jaar... heeft een verklaring afgelegd. De man van 26 zou die dag de vluchtauto hebben bestuurd... maar zegt dat hij niet bij het afvuren van de raketwerper betrokken is geweest. Hij zegt dat hij vooraf niet wist waar hij aan begon... en hij zegt dat hij spijt heeft.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 De Lenkschijs-partij zit nog niet in het parlement. Daardoor kan die nu moeilijk nieuw beleid doorvoeren. Na Groningen heeft Drenthe als tweede provincie een coalitieakkoord bereikt. Drenthe krijgt een college van vijf partijen. PVDA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Winnaar Forum voor Democratie, dat in Drenthe zes zetels behaalde... deed niet mee aan de onderhandelingen. Volgens de formateur was een samenwerking met die partij niet realistisch... omdat de partijen geen overeenstemming konden bereiken... over de thema's klimaat en energie. Een deel van de inhoud van de containers van het schip MSC Zoe... zal nooit worden teruggevonden, zegt kennisinstituut Deltaris. Dat onderzoek doet naar afvalstromen in zeewater. Begin dit jaar sloegen 342 containers overboord in de Noordzee bij de Waddeneilanden. Volgens de onderzoekers zijn sommige materialen heel zwaar, waardoor ze op de bodem blijven liggen. Andere goederen blijven juist drijven of komen in stromingen terecht. In het Waddengebied ligt nog veel rommel en omdat het broedseizoen is begonnen kan er niet op grote schaal worden opgeruimd. Het weer bewolkt, maar in de loop van de dag op steeds meer plekken zon. In het oosten kans op buien met hagel en onweer. Het wordt 14 tot 22 graden. Morgen overal bewolkt. en. ZFM, a verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 S'avonds in de oude wijk. Maar het is echt niet goed. Oh, ja, ook dat kan gebeuren. En dat is, dat is echt zo'n maandagochtend dingetje, hè? Ja, precies. Ja, het is dan ook maandag, hè? Ja, dat klopt het weer. Goedemorgen allemaal. Dag luisteraars en kijkers. U weet het wel, hè? De zfm-live.nl. En daar kunt u mee luisteren en kijken. En een goedemorgen, Ruud. Wat gezellig dat je er weer bent. Ja, leuk, hè? Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ik ook. Hé, zo. Nou, jullie hebben een zwaar weekend achter terug. Pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Maar wel een gezellig weekend. Oké. Okay. Ja. En het ging allemaal goed in Zandvoort, heb ik begrepen? Het ging heel goed. Ik ga er straks van alles over vertellen. Ja, het ging oh. uh, supergoed. En we hebben het Songfestival gewonnen. Nou, nou, nou, wat zijn we tot... Het Was het spannend, hè? nou, dat is zeker spannend. Wat was het spannend. Ja, oh. heerlijk. Ik heb Duncan nog gebeld. Of je even in de uitzending wilde ik allemaal matig geen tijd. En nee, je laatste... wordt meteen uh, opgeëist, hè? Ja. ja, aan alle kanten. Ja, maar ja, niks aan te doen. Uh... Zelfs Mark moest die ophangen. Want ja. die kon hij niet zo goed verstaan. Nee, dat nee, oh ja, ja. zou ik ook op gang hebben. Maar... <lacht> uh. Hij heeft wel de koning gesproken. Oh ja? Ja, de koning heeft, die... heeft... Ja, die heeft Angela... hem die Heeft Angela gebeld? Nee. <lacht> Heet Jansen. Oh ja, nee nee Nee, de koning heeft hem ook getweet en zo. Ja, zeker. Maakt ja, me Het hè? nou geweldig. Nou ja, zo hoort het ook eigenlijk, hè? Ja, na 44 jaar hebben we weer een songfestivalwinnaar. Ja, En uh, die vakjuryuitslag, die uh, kunnen ze beter gewoon vastzetten, zo. Dat is veel beter. Ja, je kunt je weet, toch wel invullen je, hoe het... Uh, ja, je weet toch al hoe het loopt. <laughs> Griekenland stemt op geen Cyprus en Cyprus op Griekenland. En je en, weet uh, dan precies welk land niet op een ander land uh, ja, geen precies, punten dat, dat ja. weet je ook. Dus ja. dat kunnen ze nou, dan beter gewoon vastzetten. Dan hoef je al die dure verbinding ook niet te maken. Nee, nee, dat is waar. Ja, dat hetzelfde dus. <laughs> wie, wie van jij nou de slechtste deelnemer eigenlijk? Ja, ik heb de eerste helft niet gezien. Dat oh, is jammer. Nee. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen: dat als er iets was dat ik dacht, van, nou dat spreekt me niet aan, dan liep ik weg. Want dan ja. ging ik eventjes weer een klusje doen, weet ja, je wel? Ja, precies. Ja, dan probeer je het elk liedje. Maar dus eerlijk gezegd ben ik daar niet helemaal eerlijk mee geweest. Want kan... ik heb ze geen kans gegeven nee. om. Uh, nou, ja. Ik kan niet kiezen, want er waren er zoveel slechte. Er waren heel veel slechte, hè? Maar, ja. ja, ik ben heel veel weg geweest uit ja, Je hebt er maar vier gezien van tot dat... oh, oh, oh. Nee, ik heb het helemaal uitgezet. Ja. Maar dat doe ik nooit meer. Nee. Maar, nee Wat doe... vond jij dan de slechtste? Nou, dat kan ik niet kiezen. Oh. De, de, de, de... Ja, maar er zat wel het aller, allerslechtste bij. Nou, eh, Italië vond ik echt... Het summum van slechtheid, terwijl die toch op een gegeven moment heel snel aan het klimmen waren. He? Ja. ja, Maar niet bij de publiek, gelukkig niet bij de publiek. Maar wel jury. bij de vakjury. Ja, ja. ja maar ja. Ja, ja. Wat is het vak? En, <laughs> en ja, Madonna vond ik geweldig. Och, wat was ze ja. goed, hè? Ach, wat ja, was goed. Dat dus, zou die, ja, dus wel ja, gewoon een duitje van die trap af moeten geven, dat niemand het verschil hoort. <laughs> dus, maar ik, god. Ik las, er, ik las er een op Facebook en die zegt: Ja, er was een kleine. Het lag aan de techniek. En er was een kleine onderbreking en toen was het wel goed. Ja, toen ging ze playbacken. Ja. Ja, ja, ja, ja beter. Ontzettend, wat? Dat zo'n dat zo mens daar een miljoen voor krijgt. Ja, dat, dat mag niet. Dat, dat kan niet. Dat, nee. kan, dat kan echt niet. Dat het kan is, echt het niet. is echt verschrikkelijk. Ze, zij maakt echt het vak te schande. Ja, hey, ja. We, gaan, we gaan naar de 3 in 1. Oh, ik zie je. Dan krijg ik al artiest in het licht. Nee, Nee, 3 eens, in 1. Eerst, eerst 3, 3 in 1. 1. Ja, ja, ja, ja, ja, maar we ja, zitten ja, zo ja. lang te lullen. Ja, geeft niks. Nou, kom op met je 3 in 1. Nou, ik ben dan begonnen. Dr. Hoek. 3 in 1. 1. 1. Dr. Hoek.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 I do, and I see in your eyes, you you're liking it, I'm liking it too. Oh, yeah, alright. like to get to know your venture. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night?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 stay and they are burning it and sir won't you call back again and the operator says 40 cents more for the next three minutes Three eight, eight, eight, eight. <laughs> I don't believe it da, da, uh, uh. Don't touch me Hey Ray Hey Sugar Tell them who we are Well we're big rock singers We got golden fingers And we're loved everywhere we go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 On the cover, Stone. wanna buy five copies for our mother. Yeah. Wanna see my smiley face on the cover of the Rolling Stone. Ooh. Hey, I Show know how. Love. Rock and roll. Oh, that's beautiful. We got a lot of little teenage blue-eyed groupies who we'll do anything we say. Ooh.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 Dr. Hook en The Madison Show. Geweldige, geweldige band. Twee nummers van het eerste album van die gasten. Waarop natuurlijk de monsterhit Sylvia's Mother stond. Prachtig liedje. En dat was voor mij heel bijzonder. Want ik was toen vreselijk verliefd op een meisje dat Sylvia heette. Dus iedere keer als ik in de discotheek in Sandpoort draaide... en zij kwam binnen, dan was het Sylvia's Mother. Ja, ja. Vandaar dat je zo stil was ineens. Oh, het even <laughs> Helemaal weer. back in memory even lane. Weer. Even weer naar Sylvia denken. Ah. Ah. Dat is schattig. Goed, en, uh, en uh, het was eigenlijk wel een hele gekke band. De teksten van die band werden veel geschreven door Shell Silverstein. En uh, ja, het was, uh, het was wel uh, uh, geheim. Later gingen ze een beetje op de commerciële toe. Een beetje, uh, even je zei, uh, weet ik veel, uh, Baby Let je Blue Jeans Talk en dat soort dingen. Of Toen werd het eigenlijk gewoon minder leuk. Maar die eerste, vind ik dan, maar die eerste, die eerste plaat, die eerste LP... Maar dus de, de twee nummers vanaf kwamen... Sylvia's Mother en Undercover Cover of the Rolling Stone. Dat is natuurlijk uh, geweldig. Goed. Ja, ja, ja. En, en hoe heet en, dat en eerste nummer nou ook weer? Dan ben ik de titel kwijt van dat eerste liedje. Hoe heette dat nou ook weer? Sharing the Night Together. Oh ja, Sharing the Night together. Ja, ik had ook uh, When You're in Love with a Beautiful Woman. Dat vind ik ook een leuk nummer. Ja, is ook een leuke. Ja, dat dus ja. ik even... Maar ja, goed, die, die, die komt dan wel weer een andere keer Ja, die keer komt een pot. andere keer. We gaan ja. gaan naar de artiesten in het licht, dames en heren. Ja, want we hebben er een paar, hè? Ja, en ja. een paar hele mooie. Ja, zeker. Zijn niet Put de eerste John de beste. Gelukkig geen Madonna. Nee, die is niet jarig. Als ze wel jarig was geweest, dan kan ik overgeslagen. Echt. Verschrikkelijk. Ik ben nooit fan geweest van dat mens. Maar, nou, maar dat ga je nu, nu ook, ook, ook... nooit meer worden. Nee, nu helemaal niet. Artiest in het licht. Nou, hier is hij hoor. Jopie Koker. Ja. Oftewel, Joe Kokker Met zijn eerste grote hit. With a little help from my friends. Arrangement van Steve Winwood. Jimmy Page. Oh, geweldig. BJ Wilson op drums. Drummer van Procolherm. Stevie Wonder, of nee, uh, Steve Winwood op Hemeltorgel, uh, Jimmy Page op gitaar. Chris Stainton op bass. Wat een band. En wat een versie van dit prachtige liedje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 All the time Ik zie vaak voor dat ik een cover beter vind dan het origineel, Maar in dit geval is dat duidelijk wel het geval. Het de... heeft maar één nadeel. Dit ja. Wat dan? Nee, je, je moet, die kan je niet gewoon luisteren. Die gaat gewoon. Gods, Gods kanonnen, gruwelijk F1 geluid hard. Ja. Ja. Dat kan ook niet anders. Oh, wat dat betreft was ik blij dat we op een gegeven moment een eigen kroeg hadden. Ja. En dan ging ik daar uh, schoonmaken. Ja. En dan uh, had ik dit nummer standaard <laughs> klaar En dat ging zo verschrikkelijk hard door die tent. Nee. <laughs> ja, ze vroeg al kan of ik de knop wilde open draaien. Maar ik heb het maar niet oh. gedaan. Ik oh, deed heerlijk. een beetje om de buren, denk ik. Constant maar, kippenvel. With a little help from my friends. Ik zei dat uh, hij uh, nam zijn eerste LP op met een... Uh, is een aantal sterrenmuzikanten en, en die begeleiden hem en daar waren uh, niet de minste jongens bij in dit nummer bijvoorbeeld Jimmy Page van Led Zeppelin op gitaar, B.J. Wilson van Procol Harum op drums, Stevie Winwood op hammondorgel, uh, Chris Tainton was erbij en nog meer van dat soort uh, zeg maar uh, grootheden. Die hier uh, mee bezig waren. Fantastische artiest. En hij werd natuurlijk vooral beroemd door zijn uh, optreden bij Woodstock. En uh, dat, dat staat nog op je netvlies. Zo, Joe wel? Cocker, ja. met We The Little Help From My Fans. Hij werd geboren in, in Sheffield trouwens. 20 mei 1944. En dat was een vruchtbare dag voor de muziekwereld. Want ook de volgende artiest werd op diezelfde dag geboren. Ja. ja. Ook op 20 mei... Uh, op 20 mei 1944. Hij woont hier vlakbij, je zou bijna zeggen, onderhoek. Dus uh, ik zou zeggen: uh, Bo, als je toch in de buurt bent. Mag ik even een taartje? Ja. Artiest in het licht. Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Al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 Kom er al, kom er al. Zei we zon, kom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 van uh, Bauderwein. even van mooiste vind ik persoonlijk hoor. Ja. Hij, het uh, komt van een CD die heet Eiland in de verte En de tekst van dit nummer werd geschreven door Freek de Jonge. En de muziek natuurlijk door Bauderwein de Groot. Bauderwein de Groot, geboren op uh, 20 mei 1944 in Indonesië. Hij heeft zijn moeder nooit gekend. Uh, die zat uh, in, uh, z, uh, in een jappenkamp. Het is allemaal niet zo erg uh, florissant verlopen. Uh, mondicht. Uh, niet zo erg vloeizand uh, verlopen tijdens zijn eerste jaren, hij kwam op een gegeven moment dan naar Nederland. Zijn moeder heeft hij uh, in feite nooit gekend, want hij was, uh, ja, hij werd geboren in de Jappenkamp, dus dat is uh, vrij triest. Hij brak door, op, nadat hij op een gegeven moment tijdens de filmacademie, of op het Kornedlersheim, dat heb ik afwezen, Lennart Neig tegenkwam, ze gingen samenwerken, uh, ze zouden eerst cineast worden, maar dat, uh, dat lukt allemaal niet zo erg. En uh, Lennart schreef ook al teksten en bouwden wij muziek. Dus zo kwam het. En het uh, eerste liedje dat op de plaat van hem verscheen... dat was het liedje Strand. En, en het was een leuk EP'tje met uh, zes liedjes... waarin hij alleen maar uh, gitaar speelde en natuurlijk zong. Um, de, platenmaatschappij, de platenmaatschappij kwam op een gegeven moment aan... met de nummer de Meisje van 16. Uh, nummer van Charla's naar voren. Daar vond hij helemaal geen reet aan. Maar hij moest het, <lacht> opneem, hij moest het opnemen van uh, de platenmaatschappij. En um, dat heeft hij dus ook gedaan. En uh, het verhaal gaat dat hij op een gegeven moment... het singeltje dat hij het kreeg bij Lennart Nijg door de bus... Had gegooid met uh, daarop een briefje. Dit nooit meer. Oh, echt waar? Ja, dat is echt zo. Dat, is echt zo. dat weet ik van zelf. Nee, dat is dat, dat, echt zo. Hij vond dat helemaal niks. Hij wilde zo'n cover helemaal niet doen. De, de, de, het liedje was al een hit in een Engelse versie. En natuurlijk in een Franse versie. En ja, nou ja, het, het, zoals dat toen de tijd ging... Uh, de platenmaatschappij maakte uit wat je, uh, wat je te zingen kreeg. En daar uh, had je zelf niks over te vertellen. Dat uh, was nog helemaal zo in die ja. tijd. Ja, 1963. Hè, waar praten mm -hmm. we over. Ja. Maar goed, uh, het is allemaal toch goed gekomen. Hij kwam uiteindelijk toch met een plaat met hele leuke eigen liedjes erop. En uh, ja, hij ging ook natuurlijk de protestkant op. Hij werd op een gegeven moment zijn. Ja. Een lied, meneer de president. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Mm -hmm. En euh, nou ja, zijn carrière duurt nog steeds voort. Hij is vorig jaar nog weer met een prachtig album uitgekomen. Mm -hmm. uh, samen met de uh, Dutch Eagles. Echt een geweldige plaat. Moet je beslissen is naar gaan luisteren. Dus moeite waard. En hij uh, had natuurlijk kort geleden nog een prachtige samenwerking met... Uh, George Koemans en Harry Vriend... Hen... Har, uh, nee... Hennie. Hennie vrienden in De Vreemde Kostgangers. Nou ja, Boudewijn, ik heb ooit een keer de eer gehad. Eerlijk waar, dat was bij een ander radiostation. Heb ik ooit een keer de eer gehad, en dat zie ik nog steeds wel. Om anderhalf uur met hem te praten. Dat was, dat was zo geweldig. Hij kwam gewoon naar de studio binnen. En daar zaten we met z'n tweetjes. En heerlijk te babbelen over zijn carrière. En het is gewoon een heel fijn mens. Goed, Boudewijn de Groot dus en Eiland eh, in de Verte, oftewel eh, de Vondeling van Ameland. Nou, heb ik nou genoeg verteld of niet? Nou, je, je, kan, je kan twee uur vertellen over die man. Ja, ja. dat is het ook weer. Ja. Maar dat doen we niet. Nee, zeker niet. We hebben nog andere dingen te doen. Zoals het. Nieuws. Ja, ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Dat bedoel ik. Ja, ja, zeker. En, en ja, ook, ook hier valt natuurlijk erg veel te vertellen. En daar zouden we ook wel weer twee uur over vol kunnen maken. Maar dat gaan we niet doen. Maar we hebben natuurlijk het afgelopen weekend... Uh, het, het, uh, het Jumbo, uh, de Jumbo-race dagen gehad. Driven bij Max Verstappen. En het was weer een geweldig succes. En stiekem hebben natuurlijk heel veel mensen gekeken... of het nou een soort try-out zou zijn in aanloop naar die Grand Prix. Um, Je kan het niet vergelijken met elkaar natuurlijk... maar we, hebben wel kunnen, we kunnen wel melden dat er geen files waren... wel heel veel fietsers. En dat de gemeente Zandvoort vindt dat de logistiek... rondom de race, race dagen afgelopen weekend echt gewoon goed is verlopen. En daar waar vorig jaar tijdens die racedagen nog wel opstoppingen ontstonden op de wegen konden nu alle bezoekers vlekkeloos en snel van en naar het circuit komen. En met het oog op de toekomst van die Formule 1... is het natuurlijk een goede test geweest. Maar de gemeente wil gewoon nog niet spreken van een generale repetitie. En dat het het afgelopen weekend goed verliep... heeft verschillende oorzaken. Er werden extra treinen ingezet. Er was intern veelvuldig overleg over de verkeersstromen. En er werd veel gebruik gemaakt van de fiets... Maar ja, wat was er nou anders dan vorig jaar? Het, het heeft er ook mee te maken dat vorig jaar de nadruk meer lag... op de eerste dag in de programmering. En nu waren beide dagen beide, bijna identiek geprogrammeerd. Waardoor de spreiding goed was. Al dus een woordvoerder van de gemeente. En ook het weer zal hebben bijgedragen. Want vorig jaar was het warm weer... En afgelopen weekend was het toch wat kouder aan de kust... en de tweede dag met die zeedamp echt koud. En een groot verschil is ook dat de race dagen vorig jaar... tijdens de Pinksterdagen plaatsvonden. En nu dus niet. Nou ja, de gemeente Zandvoort zegt in ieder geval... dat de logistiek rondom de Formule 1 van een heel andere orde is. Want bezoekers zullen dan vooral rond één tijdstip naar Zandvoort komen... en weer rond één tijdstip allemaal vertrekken... En ja, hoe die verkeersstromen dan in goede banen geleid zullen worden... is nog onduidelijk, maar eh, we hebben de tijd om erover na te denken. En de betrokken partijen zijn momenteel allerlei scenario's aan het onderzoeken... hoe de groenste Grand Prix in praktijk gebracht moeten worden. Nou ja, dan is er natuurlijk ook nog wel het een en ander gebeurd... Ondanks dat het uh, heel rustig verlopen is en dat er een heel gemoedelijke sfeer hing. Maar toch is bij een crash op het uh, circuit van Zandvoort um, uh, twee dagen uh, een crash geweest trouwens. Uh, de eerste was uh, met Sandra Schuurhoff uh, van Hart van Nederland, de presentatrice. Is gelukkig allemaal goed afgelopen. Uh, maar zondag is uh, Romy Montero uh, uh, gecrashed. Dat gebeurde in de Arie-Luijendijk-bocht. En uh, vlak voordat ze het rechte stuk langs de tribunes zou scheuren. En uh, ze is naar het ziekenhuis overgebracht. En dat ging met gillende sirenes. En was toch wel lastig met het drukke verkeer. Is allemaal goed gegaan. En inmiddels kunnen we melden dat zij uh, vrij ongedeerd eraf is gekomen. Veel kneuzingen, veel schaafwonden. Maar... Ze ligt gewoon rustig thuis op de bank momenteel en wordt verzorgd door haar vriend. En het zal allemaal wel goed komen met haar. Geen ernstige verwondingen. Nou ja, en uh, nou ja, Sandra Schuurhoff dus ook. Uh, flink geschrokken, maar maakt het ook verder goed. Oké, okay, tot zover het uh, SICQUE-nieuws. Onderhand zijn er ook allerlei andere dingen gebeurd... want bij een ongeluk tussen twee auto's op de A9 bij Schiphol... zijn zondagochtend een 88-jarige man en een 64-jarige vrouw gewond geraakt. Een van de voertuigen vloog na het ongeluk in brand. Het is nog niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren... maar getuigen verklaarden dat de mannelijke bestuurder remde... en de vrouw daardoor achterop botste. De auto van de vrouw vloog na het ongeluk in brand. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, werden opgeroepen... en de bestuurders van beide auto's raakten bij het ongeval gewond... en zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De snelweg A9 is door het ongeluk in de richting van Amstelveen... enige tijd gesloten geweest... en de Verkeersongevallenanalyse-dienst doet onderzoek naar het ongeval... en vraagt getuigen om contact op te nemen met de politie via 090088. 4 -4. Dan is een man vrijdagavond rond kwart voor elf gewond geraakt... bij een straatroof in Haarlem. Op de Jacques van Looyestraat werd het slachtoffer vanuit het niets belaagd. Een 16-jarige verdachte is aangehouden. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en deelde zelf ook klappen uit. Hierdoor ging de jonge verdachte er vandoor. Doordat hij tijdens zijn vlucht persoonlijke eigendommen verloor kon de politie zijn identiteit achterhalen. De 16-jarige verdachte werd even later door agenten... in een woning in Haarlem aangehouden. En dit ging volgens de politie niet zonder slag of stoot. Een 30-jarig meisje werd eveneens aangehouden... want zij zou de agenten hebben belemmerd in hun werk... en gespuugd in het gezicht. Zowel de jongen als het meisje zijn meegenomen naar het politiebureau. Een 30-jarig meisje? 13. Oh, Verstond je 30 Zei ik 30? Nee, toch? Ja, je zei 30. Echt waar? Oh, wat erg. Ik ben ah. echt op vakantie toe, jongens. Ja, ja, ja, ja. Um, is even kijken. En uh, ja, er is, er is, de politie heeft nog een, een zware dobber gehad aan een uh, aanhouding. Uh, want afgelopen nacht in Velsebroek zijn er twee mannen aangehouden... die het de politie en ambulancepersoneel bijzonder moeilijk hebben gemaakt. Het ambulancepersoneel werd opgeroepen voor een onwelwording waarvoor ook de politie werd gealarmeerd. En eenmaal op het adres bleek er, behalve het slachtoffer... ook een man aanwezig die onder invloed van de nodige uh, spullen was. En die stelde zich heel agressief op, zo schrijft de politie Eimond op Facebook. Terwijl het ambulancepersoneel zich over het slachtoffer ontfermde... bleef de man agressief en hij liet de hulpverleners hun werk niet doen... en was verbaal agressief, ligt een politiewoordvoerder de gebeurtenissen toe... Zelfs meerdere waarschuwingen van de aanwezige agenten brachten hem niet bij zinnen. Integendeel zelfs, toen er een tweede man met hetzelfde gedrag binnenkwam... werd de eerste man nog agressiever dan die al was. En op enig moment was de tijd van waarschuwen voorbij... en zijn beide mannen door de politie aangehouden. En uh, een woordvoerder laat weten dat beide mannen nog vastzitten en worden verhoord. Nou... Oh, dan heb ik trouwens nog een heel leuk nieuwtje, toch een beetje met het circuit te maken. Want het Haarlems Dagblad meldde gisteren dat de commercieel directeur van de IJmuidense voetbalclub samen met een taxichauffeur de handen ineen heeft geslagen om een pendeldienst tussen het stadion en het circuit te gaan realiseren bij de Formule 1 volgend jaar. Want um, in, in mei volgend jaar zouden dan drie helikopters over de Eimond... richting Zandvoort gaan vliegen om bezoekers naar de Formule 1-races te brengen. En volgens de krant zouden de klanten in de watten gelegd worden... met lekkere hapjes en drankjes. Het is nog onbekend hoe duur de helikoptervlucht moet gaan worden. Want zo ver gevorderd zijn de plannen nog niet. Maar bij de provincie ligt inmiddels wel een aanvraag... om de helikoptervluchten daadwerkelijk uit te gaan voeren. Nou, tot zover het regionale nieuws. En er is ook nog een figuur in de Muiden die uh, met een boot wil gaan. Hè? Oh uh, ja? ja? Ja, een rondvaartboot. Oh, okay. Je hebt, hebt zo'n zo, zo rondvaartbootje in de haven van de Muiden. En die wil dat ook al gaan inzetten. Die hmm. wil ze over het water naar Zandvoort gaan brengen. Lachen, dus, uh, lachen. Ja. lachen. Ja. Dus uh, er gebeurt nog wat wat, het nodige volgend jaar. Ja, dus er, er zijn heel wat mensen die allerlei ludieke ideeën hebben. En, en ja. een heleboel die gaan dat ook gewoon uh, proberen uit te voeren. Ik heb ook gezien dat onze ex-collega of collega uh, Ron Gijzer de, zijn huis te kopen uh, te huur heeft gezet. 950 euro per nacht, geloof ik, of zo, zonder ontbijt. <laughs> zijn hele huis. Ja, daar kan hij wel wat meer voor vragen, voor een heel huis. Zie je luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, het is grijs en nevelig. Maar toch gaat er iets beter weer aankomen. Want vanmiddag, als het goed is, gaat de zon af en toe doorbreken. En de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 15 tot 18 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig met temperaturen van 15 tot 17 graden. En later in de week stijgt het kwik een paar graden tot ongeveer ja, nou ja, 15, 17. Jaar. even kijken. Oh wacht even, nee nee nee, want hij gaat weer naar 19 graden uh, oplopen zie ik. Maar dat is dus het eind van de week. Nou en dat is dan het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. That one shit. Ik vind het niet leuk. Nee, maar ik dacht dat het, uh, dat nummer was uh, dat vroeger zo, maar dit is, dit is een hele rare bewerking van nou, het nummer. We gaan uh, weet dat je, nou? Ja, dat weet ik niet. We zullen het origineel opzoeken en dan mag je die twee uur doen. Oké. Okay. Hey, of strakjes. Nou ja, ja is goed ja, hoor. Ja, doen we <laughs> wel. Ja, ja, jij zegt, zet maar uit. Dus, maar eerder, zet <laughs> nee, maar nee, uit. nee, nee, dat zei ik niet. Ze zei, oh. jij zal ik hem oh. uitzetten. Die zijn we een rare, rare uitvoering. Ja, ik vind Deze hem niet leuk. Ik niet. Nee, nee, ik vind nee, hem ook niet leuk. Zal ik een ander nummer opzetten? Wat we gaan naar Artiest in het Licht. Oké. Zullen we dat doen? Ja, dat vind ik ook prima. Dat ja, toch? Artiest in het licht. Een van de beste nummers van Cher die ik ken. Dit vind ik echt een van haar allerbeste platen. If I could turn back time. Share. Sinds jaren vandaag. If I could turn back time. I said the things I said Pride's like a knife It can cut deep inside Words are like weapons. Echt een van de allerbeste singles die ze die ze ooit, en zij heeft er heel veel gemaakt natuurlijk, maar dit is dit geniet mijn persoonlijke verkeer. <laughs> uh, uh, if I could turn back time heette het nummer. Ze werd geboren als Sherilyn uh, uh, Sarkisian Lapier. Ja. En dat gebeurde in El Centro op 20 mei 1946. De dame is dus 370 geworden vandaag. Een Amerikaanse zangeres en actrice van Armeense afkomst. Hé, hey, dat wist ik niet. Ja. Nee. <coughs> nee. Nou, Weet we het nu hè? Ja, ja. Ja, Cher werd geboren in El Centro in Californië. En ze werd bekend van het rock roll duo Sonny en Cher. Samen met haar toenmalige vechtgenoot Sonny Bono. Ook maakten ze toen al soloplaten. Sonny en Cher scheiden in 1975. Cher trouwde later met de rock'n'roll zanger Greg Elman... en scheidde weer in 1979. Was een kort maar hevig. Later volgden nog relaties met Gene Simmons van Kiss... en gitarist Les Dudek. Zij heeft twee kinderen, Chastity Chas Bono... en Elijah Blue Omen. Nou, ze is behalve dat ze, dat ze, dat ze uh, zangeres is... ...heeft ze ook uh, veel geacteerd. Namelijk in leuke films zoals The, The Witches of Eastwick... Uh, ...Mamma Mia, Here We Go Again... Uh, ...Mermaids, Silkwood... ...Mask, Burlesque, Suspect... Uh, ...Tea with Mussolini en Moonstruck. En voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar. Nou, Dolly... Nog een keer je liedje, maar nu de echte versie, hè, de leuke versie. Oké. Okay. Ja, ja, de, de, je hebt gelijk hoor. De, de, dat komt gewoon vaak voor dat op, op de. Ja, dat je het verkeerde tegenkomt dan. Ja, ja, dan ja. die, die stukken. Maar dan begint het ook enzo. een beetje hetzelfde, dus dan denk je, nou ik heb hem. Je, ja. je hebt ook helemaal geen idee dat ze dat ooit nagemaakt heeft. Ja. Maar goed, we, ja. gaan, uh, we gaan hem nog een keer Daar draaien. maar, maar nu de Z echte leuke ja, versie. Lindsay de Paul, Sugar Me. Sugar Me. More or less, we'll do just me and you. Honey, sweet and harmony will melt away the bitter memory. Liedtje. Sugar me. de tijd een beetje gepresenteerd, zeg maar, als de vrouwelijke tegenpol van Gilbert O'Sullivan. Ja, ja. ook ja, ja. okay, Elberta Sullivan was toen natuurlijk de man achter de piano... en ja. zij was de vrouw achter de piano. Ja, met ook hetzelfde genre ongeveer. Ja, ja. ook zo'n lekkere, gewoon vriendelijk... <coughs> goed in gehoor liggende liedjes. Ja. Met Lindsay de Paul, een heel klein vrouwtje was het. En ze zat mm -hmm. achter een mooie vleugel. Ja. En uh, zong ze heel teder dit liedje. Sugar Me. Jawel. Hm. Eens even kijken. Oh, het is alweer zo wat tijd voor het NHC. Echt wel? Heren. Ja, ja zit er alweer op het eerste, het eerste uur. eerste zit er alweer op. Oh. <laughs> Time flies when you're having fun. Ja, zeker dan. weten. Dus, uh, wij gaan uh, er even uit voor het nieuws. En daarna komen wij weer terug met nog meer artiesten in het licht. Jawel. En uh, misschien ook Joop van Nes nog. Even kijken of hij nog tijd heeft. En het uh, gerecht, hè? En het gerecht komt Oeh. ook nog. Oeh. Oeh. Oeh. Ik zou zeggen tot zo. Ja. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.